Wij gaan over, gemeente, tot het lezen van het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gemeente.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 ...uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover de lezing van het formulier. Gemeente, voordat wij onze handen gaan vouwen... ...en overgaan tot de bediening van de heilige doop... ...voorafgaande door de vragen... ...stel ik voor dat wij gaan zingen... ...terwijl de kinderen worden binnengebracht uit psalm 105... ...en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken... Maar eeuwig zijn verbond gedenken en na de bediening van de heilige doop zingen wij deze doopouders met hun kinderen voor zover mogelijk staande toe. Psalm 134 en daarvan het derde vers. Nu eerst 105 vers 5 na de bediening van de heilige doop 134 vers 3.